krijg je nog het weer vanavond en vannacht grotendeels droog. En de temperaturen liggen dicht bij het vriespunt. Morgen droog, regelmatig zon. In het noorden blijft het rond het vriespunt. In het zuiden wordt het een graad of zes. En tot zover het 58 nieuws. En over een half uurtje meer. Dan verkeer van Jelten. Er staan 28 files. De langste nu op de A1 tussen Apeldoorn en Amersfoort... staat voor Hoevelaken door een ongeluk 35 minuten. De A2 Maarse den Bosch, daarvoor uh, Everdingen op de parallelbaan... 37 minuten. En de A58 Eindhoven Tilburg tussen Best en Moergestel... daar staat een uur...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 De deals? Top, dan bestel ik daar gewoon een gezellige outfit. Wat doe ik aan? Shop nu bij Zalando. 5, 3, de 538, zomerweken. Luister en win. Jouw vakantie naar de zon. Ah! Dit is zometeen het antwoord op de vraag: mag je je ziek melden als je een kater hebt? I don't turn my leather dress Got lipstick on my cigarette 538 Ellen Walker en Heartbreak Melody. Het is carnaval, dus het zal nu vaker gebeuren dan normaal. ziekmeldingen vanwege een kater. Maar ja, de vraag is: mag dat gewoon? Arbeidsrechtenadvocaat Jean-Louis van Os uit Brabant, die weet er alles over. Jean-Louis, hallo. Daar. Hi. Ja, even met de deur in huis. Ziek melden met een kater, mag dat? Ja, dat mag. En niet, alleen in, Brabant. Nou, en niet yeah. alleen in Brabant. Nee, maar even serieus. Als jij ja. een weekend lang, of nou, misschien nog langer, gecarnavald ja. hebt... dan is het toch echt je eigen schuld. Dan kan je, je toch niet aankomen ja. bij je baas met... hé, uh, hey, ik ben er niet. Nee, dat, dat kan wel. Hetzelfde geldt als wanneer jij in plaats van vieren zou gaan skiën. En daar een ongeluk krijgt, dan is dat ook een bewuste keuze om te gaan schieën. En dat wordt je ook niet verweten. Nee, kijk, het gaat erom dat uh, als je een kater hebt, uh, dan moet er gecontroleerd worden of iemand vanwege die kater ziek is. Hè. Dan, je ziet ook dat uh, werkgevers dan vaak uh, extra snel een in inschakelen. En op het moment dat je constateert dat je inderdaad daadwerkelijk ziek bent, omdat je te veel gedronken hebt, al dan niet een kater, dan, uh, dan heb je recht op uh, ziek thuis te zijn. Maar dat is wel heel bijzonder. Het is een soort van met voorbedachte raden iets gaan doen waarvan je weet dat het misgaat? Nee, nee, nee, nee dat, is, dat is een misvatting. Je gaat oh. natuurlijk niet met voorbedachte raden... kan vieren en je volgroeien. Uh, net zo min als je met voorbedachte raden, uh, raden gaat skiën om een ongeluk te krijgen. Dus dat, dat is onzin wat je zegt. Nee, dat is, dat is niet aan de orde. Het gaat erom maar... dat mensen daadwerkelijk ziek zijn. Op het moment dat dat geconstateerd wordt... ja, dan heb je recht op uh, het thuis zijn. En dus gewoon als ik uh, een leuk weekend tegemoet ga... Dan, uh, en ik ben toevallig op maandag echt ziek ziek... dan kan dat ook gewoon... Ja, dat kan. Dat nou. Als je echt ziek bent. Maar daarom is ook de controle vanuit, vanuit de bedrijfsartsen en de armoediensten. Met name in deze periode. En je ziet dat in Limburg en Brabant heel veel terug. Die is extra intensief. Maar ik kan me voorstellen dat de, nou ja, de acceptatie in Brabant misschien wat hoog ligt. Als je boven de rivieren werkt en uh, de, ja, bijvoorbeeld woont in Brabant. Ja, dan, dan, dan, dat is niet goed voor je arbeidsrelatie, toch? Daar kunnen we toch wel over eens zijn? Nee, maar dat is ook een ander verhaal. Okay. Ik maar gelukkig is de wet in Brabant en Limburg niet anders dan in noord holland <laughs> nee, en in Groningen. Oh, niet. Het zou een beetje raar verhaal zijn. Het ja. gaat er alleen om of juridisch sprake is van ziek zijn. En ja. dat, uh, dat kan het geval zijn. Ja, want ja. je bent gewoon een lapsfans die niet tegen drank kan natuurlijk. Maar juridisch <laughs> sta je in je recht. Ja, ja. Ja, of je bent een lapswans die niet kan skiën... en daardoor een ongeluk krijgt. Of ja. je bent een lapswans die bij een voetbalwedstrijd op zondagmiddag... iets te fanatiek is. Dus dat, dat die oorzaak daarachter die is niet relevant. Alleen mm. het is geen sympathieke gedachte hoor. Dat ben ik wel met je eens. Okay, maar het is wat dat betreft... als je het door de juridische bril bekijkt... dan ja. is dat gewoon een normale ziekmelding. Maar dit opent toch een partij? Ja, ja, nee, ja zo is ja, het wel. Kijk, dat, dat, kijk, het verschil is dat wij in Water limburg daar geen misbruik van maken. En je krijgt die vragen... Krijg je Jullie nou van eh, dat op het mogelijkheden ja, kijk in principe doen dat mensen die mensen gaan niet bewust ziek worden. Nee, Charlouis, dankjewel. Ja, succes ermee.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 Saved my heart from the fate of myself Ik heb de Runaway-train. Is dit uh, het moment dat je even sorry gaat zeggen? Ja, misschien. <laughs> ik ja. denk wel dat dit het moment is dat je even. Je moet wel wat doen nu, ja. Moet ik, ik moet wel. Ja, doen. je moet wel dit In ieder geval okay. iets om het goed te maken. Ik kreeg, dus, ik kreeg dus drie appjes achter elkaar en ik had niet helemaal door. Er zit wel wat tijd tussen elke keer van tien minuten. Maar eerst, het blijkt dat ik uh, beide autosleutels bij me heb op dit moment. Ja. Dus dat hij weer ergens uh, zonder uh, auto sleutel dus de auto niet mee kan ah, je, dit nemen. Komt even, dit komt van uh, taken. Dit komt van taken, ongeveer, ja. ja. Dit is het, oh, het ja. Ja. ja Hij is even in het buitenland geweest, is weer terug. Krijgt het voor zijn kiezen. En mm -hmm. toen kreeg ik een, een berichtje van een shit zwarte banaan. Die blijkbaar in zijn auto ligt. Die maar hij is, loopt, hij is dus wel in zijn auto gekomen. Uh, een reservesleutel opzoeken okay. ergens. Nou. Dat is bij ons altijd wel uh, redelijk onstandby. Maar mm -hmm. die banaan, ja... Die heeft zijn beste tijd gehad. Dus daarvan stuurt hij ook dankjewel. Allemaal met applaudiserende emojis van top. Lekker bezig, schat. Super. En toen uh, kwam ik erachter dat uh, ons jongste morgen een feestje heeft. En dan mogen de kindjes in ons dorp... hebben ze vaak zo'n mandje bij zo'n speelgoedwinkel. En dan kan je dan uit dat mandje weer kiezen wat je koopt voor zo'n kindje. Dus dat oh, ja. is heel goed, want dan kan je zelf bepalen of je veel of weinig geeft. Of, ja, ja, ja, of goedkoop. Ja, ja, ja. ja. Mandje was nagenoeg leeg, dus ah. had alleen zo'n klaparmbandje in. Dus hij stuurt een boze emoji vervolgens met top. Dus uh, ja, ik ga, wel, ik ga wel lekker, geloof ik. Maar de, hij moet gewoon hij moet alles even opknappen wat jij in de afgelopen weken hebt... Uh... Ja, ja. ja, ik heb het misschien een beetje uh, bezoedeld achtergelaten. Zo even, we kunnen hem even bellen, toch? Of niet? Ik ben benieuwd dat hij opneemt. Als ik hem was, hij is, hij is denk ik echt boos. Hij gaat niet doen. Nee, nee. nou, als ze Dat het niet opnemen, ze is echt ja, dan is het dan is ja. er echt stront aan de knikker. Oh jee. En wat moet ik dan doen om het goed te Och. maken? Ja, sorry, zeg op de ja, rij. Jij ja, kent ja, hem, ik. Ja. Ja. Nee, hij, net, oh. hij, hij is dan nog hier aan. De giraan, denkt, ja, ja. Ga, nu echt, kan, jij, nu bij, kan bij, jij ook. Laat maar, Hoeft bij, niet bij, ieder, bij iedere piep voel ik zo ja. net iets meer stront ja. aan de knikker. Ja. Maar, maar, maar, maar wat, wat nu dan? Ja, wat, zeg maar. Hij, hij, is, hij is weer terug. Ja, wat nu? ja. Weet ik niet. Zeg maar, jij kan vanavond niet thuiskomen. Nee. nee. En de autosleutel ook wij. Woon jij ver? Jij zit hier in Hilversum toch? Oh, ja, ja, ja. ja, dan kom ik even bij jou. Oké. Okay. Ja. <laughs> ja. getting on the internet and checking a new hit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 Naar je genante ontmoetingen uh, pak je telefoon eventjes 0909-3000-538 of stuur van een, een appje. Uh, dat is aan de hand van uh, ja, ...we Wat het gisteren over die over die vieze trein en toen moest ik aan een ontmoeting denken die ik had in de, in de corona-tijd rond carnaval. Ja. want uh, ik zat in de trein in zo'n tussenstukje, dat je wel gewoon zo zo'n tussenstukje waar ook de wc zit en zo. En ja, en uh, op een gegeven moment zie ik daar iemand aankomen lopen die ik herken. Maar iemand die ik al, nou, ik denk makkelijk, 15 jaar niet gezien heb. Gewoon echt, ja, nooit meer gesproken of wat dan ook. Maar er is meteen herkenning. Ja. Het enige is, zij heeft haar mondkapje, in coronatijd, uh, heeft ze zo, zo vast. Maar het, uh, er zit iets in het mondkapje. En toen bleek dus dat zij ja, haar hele mondkapje had volge. Kotst. Uh, wow. Want ze had geen andere plek om dat te doen. Uh, dus ja, zij uh, kwam mij op precies dat moment tegen. Hé, hé, hé, hoe is het? Goed met jou. Oh, nou. wow. En toen, nee. ging ze, toen ging ze naar binnen. En ja, het was verplicht om zo'n mondkapje op te doen. En ze had er maar eentje bij zich. Toen heeft ze hem omgedraaid. Nee. En toen heeft ze met het mondkapje. Oh verkeerd om, is er weer oh, in de trein gezet. Gelukkig had ik er toen eentje bij me. Oh. Maar goed, ik dacht hier ineens aan. Toen dacht ik, ja, kijk, voor mij, ik vind het, ja, ik vond het gewoon een lachen moment en het is een leuke meid. Ja, het maar uh, leuke wel ook echt genant. Maar het kan toch niet anders dan dat zij af en toe gewoon in bed ligt en dat ze dan ineens zo... Gillend wakker, ja, badend is het Dat kan het niet. En die is oh, blij ja. geweest dat je dit verhaal nooit op de radio hebt verteld. Tot nu. Komt nu. Ja. <laughs> ja. Um, maar goed, ja, dit, dit zou zo'n verhaal kunnen zijn waar we naar nou op zoek zijn. We zijn dus op zoek naar genante ontmoetingen. Ja. ja. Van die dingen waarvan je had gedacht. ja de, Het zijn echt dingen waar je s'avonds of later nog ja. gaat terug en te denken. Oh, wat, oh, erg. wat een pijn. Echt, echt pijn in de onderbuik. Zeg maar. ja. En dat kan met iedereen zijn, dat kan met, met, met exen zijn. Schoonouders. Ja, je oude baas. De buurman, ja, het, maakt ja, doe echt het niet uit. Dus denk eventjes na. Hè. Zeg maar, heb jij een keer een genante ontmoeting gehad 0909 30538. Pak je telefoon en bel. Of stuur even een appje. Via de app.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 5.30 met het weerbericht. Vanavond en vannacht grotendeels droog. Temperatuur ligt er rond het vriespunt. Morgen ook droog. Regelmatig zon. Wordt het een graad of 6. Dan een verkeer krijg je van Jelte. Er staan 30 files. De langste nu op de A1 Apeldoorn Amersfoort tussen Stroe en Hoeverlaken staat 52 minuten. Op de A2 Maarsen Den Bos Daarvoor even dingen op de Parallelbaan 50 minuten. En op de A58 eindhoven Tilburg tussen Best en Moergestel staat 55 minuten. Flitsers op de A1 Hengelo-Deventer bij 108.5. De A2 Utrecht-Den Bosch bij 71.2. A31 Leeuwarden de Harlingen bij 30.3 en op de a 58 Tilburg-Breda, daar nog een flitser bij 59.1. Het is drie minuten over half zes, de middagshow met het nieuws. En dan krijg je van Iris Schut. Goedemiddag, Rob Jetten begrijpt dat zijn partijgenoot Nathalie van Berkel ook is opgestapt uit de Kamer. Ze kan de rol niet goed meer vervullen na berichten over gesjoemel met haar cv. Gisteren bedankte ze al voor hun rol in het kabinet. Wij hadden het er even over en toen dachten we ja, als ze nou... Het is natuurlijk niet... Je mag natuurlijk niet liegen op je cv. Nee. Alleen als ze al haar, haar banen vervolgens heel goed heeft gedaan... Als ze naar tevredenheid heeft gewerkt. Vervolgens bij al die dingen waar ze heeft gewerkt. Dat zat de hoge functie bij het UWV. Ja. Maar als je dat nou altijd super goed ja, gedaan hebt. Ja, maar je komt natuurlijk niet echt betrouwbaar meer over. Nee, dat is redelijk klaar. Ja. Ja. Kijk, hebben jullie ook niet dat je... Ja, als in, ik heb niet heel vaak een cv hoeven uh, verversen uh, gelukkig. Maar ja, die heb ik ooit gemaakt toen ik 18 was. En dat, als ik het dan weer zou moeten doen... dan zou ik die als basis gebruiken. Dan bouw je een beetje verder. Ah, het is nogal een verschil of je een universitaire studie hebt ja. of helemaal niet. Hè? Ja, dat ja. Is het nee, ja, dat is wel. Ja. Maar ja, aan de andere kant, als het werk kunt. Dat is natuurlijk ja, dat, stuk, ja, daar ja, dat we het Uiteindelijk dus ja, tegenwoordig... het moet een soort van uh, vervallen uiteindelijk of zo, weet je, Jongens, het verjaard is. Tegenwoordig hebben we ChatGPT. Iedereen kan alles. Of juist helemaal niks. Oké, oh, zo. Ja. We gaan door. Toch wel een teleurstelling voor de Nederlandse schaatsers... op de Spelen in Milaan, wat er klonk net geen Wilhelms bij de medailleuitreiking. De dames haalden namelijk zilver op de ploegenachtervolging... waar ze wereldkampioen in zijn. En nog meer pech voor de mannen. Zij grepen net naast het brons. MUZIEK. De Amerikaanse president Trump die komt misschien ook naar Milaan. Dat meldde de Italiaanse media. Hij wil zondag naar de ijshockeyfinale van de mannen. Als Amerika die haalt. Ze zijn wel favoriet, maar het is nog niet zo ver. Ze spelen morgen eerst nog de kwartfinale. Daar zijn ze pas. En als hij er zondag dan toch is... dan gaat hij gelijk ook naar de sluitingsceremonie later op de dag. Een vrouw die zo ontevreden was over een concert van Beyoncé.. krijgt definitief geen geld terug van haar creditcardmaatschappij. Ze had drie VIP-tickets gekocht voor in totaal ruim 3000 euro. Daarnaast deed ze een beroep op de geldterugservice. want ze vond het concert gewoon helemaal niks. Nou, die, uh, het klachteninstituut heeft het nu naar gekeken. en die hebben geoordeeld. Nou, ze hoeven niks terug te betalen. Ze moet namelijk bij Ticketmaster zijn. Pippel wil zoveel mogelijk mensen met een kale kop bij elkaar krijgen... en daarmee een wereldrecord halen. Hey, dit, ja. uh, dit is leuk. Dit is heel leuk. Ja. Veel van zijn fans die komen met van die uh, baldcaps naar zijn concerten. Ja. Net als met een pilotenbril en een zwarte outfit. Nou, het moet allemaal gaan gebeuren op een festival in Londen... in Hyde Park op uh, 10 juli. En de organisatie van dat festival die laat weten dat het echt om een officiële recordpoging gaat. Wauw. Ja, ben jij hierbij, Jel? Ik, ik zou hier, ik, kijk, ik meld me gratis aan als hij me uitnodigt. <lacht> nee, maar, jullie hebben kaarten weggegeven in de ja, Show. toch? Ja, maar het is een bizarre gekte. Kijk, ik heb, ik heb daar helemaal ik heb dat een soort van gemist. Uh, mijn uh, vriendelijke vriend en uh, collega Dylan, die, die, die was namelijk de vorige keer dat hij in Nederland was, was hij daarbij. En dat hadden ze gewoon in een soort jolige bui hadden ze die tickets gekocht. Ja, en ik dacht, wat moet ik nou met Pitbull. maar, maar <laughs> ik zag vervolgens die beelden. Ja, wat is dat? Dat is grankzinnig. Maar die gozer heeft hits en die zeg maar, ja, het, ja wat doet hij nou je eigenlijk? Spijt als een haar op ja. je hoofd. No. Ja, 538. De 538 middagshow. Iris, dank je wel. Graag gedaan. Zo meteen. Hier ben look like dragons na Damiano.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 I'm just so- We zijn Dragons en Whatever It Takes. En wij zijn op zoek naar genante ontmoetingen. Ja, kom maar door. Kom ja. Maar door. Uh, hartstikke welkom. 0909 3538. Uh, Nick is aan de telefoon. Hallo. Hey, goede Vertel Met Nick. Ja, ik uh, werkte destijds uh, bij de media Markt ja. en uh, je moest altijd een kwartiertje van tevoren om tien ongeveer gingen de deuren gingen altijd eigenlijk open voor het personeel. Dus uh, ik dacht met mijn goede gedrag van, weet je... Ik ga vandaag gewoon een beetje op tijd van huis. Dan ben ik op tijd op werk. En nou uh, ja, ik kom om half tien aan. En ik had er al een beetje last van mijn buik. En ik dacht van, nou ja, hè? En wat gaan we daar eens aan doen? En uh, nou, aangebeld, niemand deed open. Nou ja, wat gebeurt er? Uh? Ik had uiteindelijk een broek vol. En uh, ja, nee. toen, uh, toen liep ik te slenteren door de stad. Gelukkig woonde mijn uh, toenmalige vriendin daar in de stad. Alleen, ik moest wel mijn manager bellen dat ik... Uh, in de stad een nieuwe broek moest gaan kopen. Oh, wat <laughs> erg zeg. Oh, wat erg. Dit is oh, Ja, Dit is, wel dit maar dit is een, een goeie ja. om het even af te oh, tradden. Uh, Nick, dankjewel. We gaan eventjes naar Saskia. Hallo. Ja, goeiemiddag. Heb jij een gênante ontmoeting gehad? Nou ja, ik uh, had op een gegeven moment een, een nieuw vriendje. En uh, nou ja, dan doe je wel eens wat. Dus vervolgens kreeg ik een vaginaal nou, schimmeltje. Ja. Dus dan ga je mee naar de apotheek. En vervolgens kom ik daar aan om een uh, middel op te halen. En de vrouw die achter de balie stond, die zei Hé, hey, ik ben je schoonmoeder." Nee. Nee. nee! nee! Ja! Hé! Oh. Eerst ontmoet ik met mijn schoonmoeder, mijn dus ja, uh, Maar goed, uiteindelijk zijn we nu uh, al heel wat jaren getrouwd ja. met twee kinderen, dus het is helemaal goed gekomen. Maar dit wil je niet, ja. dit is het laatste hoor. Ja. En, maar, en zij please. had ook wel in de gaten dat het om een vaginale schimmel ging, zeg maar. Ja, zeker. Ja. Zij zeker, ze werkt al jaren, dus ik kon door de grond zakken, zeg maar. Oh, dat oh, een goed verhaal. Nou, fijn. <laughs> Saskia, dankjewel. Ja. We gaan eventjes naar Joost. Hallo Joost. Hoi, hey, goedemiddag. Vertel. Hey, ik uh, heb een, uh, echt een uh, beetje een beetje verantwoording gehad met, uh, met Douwe Bob in ons uh, in ons dorp Abcoude. Er ja. was een uh, festivaletje aan de gang uh, en mensen vroegen mij: ja, die kregen we allemaal op?" Dus ik noem een paar namen. Waaronder dus uh, Douwe Bob. Dus ik zat mevraag aan te kijken. Douwe Bob, is Dus ik zeg heel kinderachtig. Hij weet al: Douwe Bob. Douwe, Bob. Heel ja, okay. ja, slecht. Ja. Ja, ja, behoorlijk. Ja, ja, belde, kaart, ja. nee, maar ja, ik snap ja, dat hij eruit Ja, ja. ja dat, uh, dat vond hij zelf ook, want ik hoor in één keer achter me... Uh, lekker origineel, man. Die heb ik nog niet eerder gehoord. Oh, nee, hij nee. nee. stond daar nee. Bob. achter je. <laughs> hij stond achter me. Ja, hij kwam net langsgelopen. Dus uh, hij, hij vatte het gelukkig van positief op. Oh, dat is oh, echt, uh, echt ja. oh. oh, oh. Ik, ik, ik moet denken aan een verhaal dat wij een tijdje geleden... Zeg maar, ik uh, weet ik veel, vier jaar geleden... Zaten we in de kantine van 538... Toen was dat, uh, dat liedje van René Leblanc werd echt een hit. Dat uh, If I tell you this... En toen zat een collega, die zat hier... Nou, echt keihard. If I tell you... En op die manier echt, echt overdreven zat hier na te doen. En die komt achter hem de trap afgelopen. Dat is echt ja, ja. toch een onderdeel. Die, die vergeet je ook niet zomaar. geweldig. Oh, Dank ja, Joost, dankjewel. We gaan naar Ankie. Okay. Hi, Hi, Hallo, vertel. Hoi. Oh het, is, uh, het gaat eventjes, uh, over een situatie van ongeveer 30 jaar geleden. Was ik nog jong en slank, Maatje 38, en was ik bij een groot telecombedrijf in Nederland uh, salesmanager geworden. Super trots. En uh, op een gegeven moment moest ik uh, met mijn eerste klant uh, uh, in gesprek. En de afspraak was dat ik daar een goede deal binnen zou halen, omdat het een belangrijke partij was. Dus ik had alles voorbereid en uh, mijn netjes mooi aangekleed, hoog hakjes, uh, leuk jurkje. Uh, klant werd naar een bepaalde ruimte gebracht en uh, waar ik even niet op gerekend was, dat ik iemand die hele vloer had uh, uh, schoongemaakt. Dus ik kom binnen en ik maak een uh, spagaat en mijn hele jurk, wat een knoopjurk was, gaat volledig open en hm? ik sta met mijn lingerie voor die meneer. <lacht> Echt? Ja. Oh nee, maar hoe ga je dit oplossen? Wat doe je dan? Ja, het enige wat ik met grote ogen naar die man kon kijken en zeggen van... Uh, nou, you know, haar markt niet, het is deal. Oh. En die man die zei, hier oh. is En is die deal gemaakt? Die deal is gemaakt! ik mag hopen dat die ja. dingen maken! Ja, fantastisch! Oh, wat een goed verhaal! Oh. Heb je je hier echt voor, voor geschaamd? Of heb je ook kun je er wel om lachen, zeg maar? Nou, ik, na de eerste vijf seconden dacht ik... ja, fuck, ziet ziet er goed uit, ja, het is oké, okay, kijk het maar. Uh. Ja, ja, en maar, hij vond het zelf niet zo ernstig, dus ja. Nee, hey, dat snap nee, ik. Ik hey, ja, dacht, joh, prima, die zeg maar, Ik denk ook dat er ergens een grens is. Als het zeg maar, te ongemakkelijk wordt, dan kun je er ook wel weer om lachen, toch? Ja, ja, ja. Dat ja is zo. zeker. Uh, ja, oké, okay, dankjewel. Um, ik heb nog één uh, anonieme in de aanbieding. Hallo. Hi, hi. Vertel. <laughs> nou, ik uh, ging bij mijn ex naar zijn huis. Uh, mijn schoonouders had ik nog nooit gezien. Mijn nieuwe schoonouders zeg maar... We kwamen van tunderoom af. Nou, dat ken je dan wel, dan sta je best wel strak. Ja, nee. Ja, we gingen slapen. Nou ja, slapen, ja, je weet het wel, is natuurlijk. Ja. En uh, toen in één keer schreeuwde mijn ex schoonmoeder van, uh, van, ja, hier komen. Ze zei, ik ga geen namen noemen, want dan weet geen dat. Hier komen. Was ze. Dus uh, mijn ex die liep uh, daarheen. En toen uh, bleek dus dat er een gigantische bonk pep in de badkamer gevonden was. En, ja, ja wel echt een flink Oh, eerste ontmoeting. En toen moesten mijn schoonouders nog ontmoeten. En, en is dit daarna ooit nog goed gekomen? Ja, we konden gewoon normaal met elkaar praten, maar het was gewoon niet oké. Okay. Ze dus zei van ja, dat kan gewoon echt niet. En uh, wat doen jullie nou? En uh, ja. Oh, geval. Ja, dus braaf ja knikken. Ja. Dat gaan we nooit ja, heel ja. hard knikken. Ja, de ja, ik, volgende weekend. Ik, ik zei toen ook tegen haar van ik wil gewoon echt niet naar beneden, want ik durf gewoon echt niet. Nee, hey, ik snap het echt. Dankjewel ja, voor je. dan moet je echt. Ja, ja. ja, graag gedaan. Hoi. Hoi. Dag, Shanna Spyro en Die on this hill. In de middagshow waar je zo meteen kans maakt op een zomervakantie. Och, ja. Ik snap dat je eventjes uh, zit te fronsen oh. in de auto als je er buiten kijkt, maar het zijn de 58 zomerweken. Uh, we gaan je zo meteen uh, blij maken met een, uh, een zomervakantie. En dat kan overal naartoe, hè? Zeg maar, heb jij een beetje, Sorry, iron, als je kijkt naar het rat, heb je een idee waar we vandaag op gaan uitkomen? Gevoel... Oh, qua gevoel Ibiza. Ja, dat dacht ik ook. Hard. Blij dat het rad er nog staat na gisteren trouwens. Ja, ik ga vandaag niet Denk draaien, dat, zo... is nee, elke, dat is veiliger. je veiliger. Jij hebt hem gisteren echt bijna gesloten. Ja. ja, ik moest hard rijden. Ja, uh, zometeen kans op een zomervakantie. En het nieuws met Iris komt eraan. Wat heb je? De Nederlandse schaatsers zijn toch trots op zilver. Even opstarten, even ontbijten, even sparren. Nu bij spaar een Combi Deal. Zo lekker en zo voordelig. Spa, sap of smoothie en melkuniebreker voor maar 3,50. Tot snel bij jouw Spar in de Buurt. Pop, gaan we deze zomer nog op vakantie? Daar heb ik echt zin in. Ja, natuurlijk. Papa heeft al geboekt. Nu al? Jazeker, want bij Prijsvrij Vakanties krijg je nu de hoogste korting tijdens de super supervroegboekseel. Prijsvrij Vakanties. Jouw zorgeloze reis voor de beste prijs. Koop.